Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Slavernij is in de hele wereld nog steeds een ernstig probleem. Dat zegt het programma Nieuwsuur. Volgens hen zijn wereldwijd naar schatting 50 miljoen mensen slachtoffer. Ook in Nederland, ondanks dat ons land slavernij 150 jaar geleden afschafte. Dat weet ook deze man die opgesloten zat in een komkommerkwekerij en keihard moest werken. Ik moest werken wanneer zij zeggen tot het zij zeggen... Die bas ga je lopen tussen ons en als ik wil naar toilet of zo, dan was ik niet toegestaan en was uh, verboden. Waarom ben ik weg van werk? Het verschil met slavernij vroeger is dat het nu in het geheim gebeurt en daarom veel moeilijker is om te zien. De brand in een appartementencomplex op Vlieland is onder controle. De brandweer is wel nog een paar uur bezig met nablussen. Het vuur brak aan het einde van de middag uit in een gebouw met vakantiewoningen. Meerdere verdiepingen stonden in brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Horecazaken zitten steeds vaker in de financiële problemen. Veel cafés en restaurants moeten nog coronasteun terugbetalen aan de overheid. En ook zijn ze steeds meer kwijt aan bijvoorbeeld de huur. Dat er wel nog steeds een tekort is aan personeel. Veel ondernemers zeggen dat het geen zin meer heeft om door te gaan met hun zaak. En morgen kan Sarina Wiegman geschiedenis schrijven. Als de coach met Engeland de halve finale op het WK wint... wordt ze de allereerste trainer die met twee verschillende landen een WK-finale haalt. Eerder lukte haar dat al met de voetbalvrouwen van Nederland. Engeland speelt tegen Australië en is op papier de favoriet. Maar Wiegman denkt dat het een lastige wedstrijd wordt. Morgen zitten er 85.000 mensen die voor Australië zijn. Dat geeft natuurlijk een enorme boost voor Australië. Maar uiteindelijk hebben wij ook wel laten zien dat we in het toernooi gegroeid zijn. En ook een behoorlijk niveau halen. Dus ja, ik denk dat zij misschien wel het gevoel hebben dat ze moeten. En wij willen ook heel graag. De halve finale is morgenmiddag om 12 uur. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden, er kan ook wat mis zijn. Morgen af en toe een zonnetje, behalve in het zuiden, daar kans op een bui door 22 tot 25 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu tussen app en vloed. Een man met een behagelijke, warme stem. Kenny Rogers was dat. En uh, ja, hij leeft helaas niet meer. Maar uh, hij heeft natuurlijk prachtig repertoire achtergelaten. Het uh, duet uh, wat hij zong was met China Easton. Ook al zo'n uh, fenomeen als het uh, om uh, stemkwaliteit gaat. Ja, luisteraars, welkom weer bij Tussen en Vloed. Ik heb er weer zin in. Ik heb een aantal verzoekjes. en uh, Die ga ik zeker uh, honoreren aan de personen die daarom gevraagd hebben. Maar eerst uh, een nummer wat, waar ook heel veel om gevraagd is. En het is de Tom Trouwers Blues van uh, ja, Tom Waits. En uh, dat nummer kan je eigenlijk bijna elke uitzending wel kwijt. Zo mooi. The jailer. blame keepers and good night Tom Trouwer's Blues. We kennen het ook van Rod Stewart. Maar de uitvoering van Tom Waits is toch wel heel bijzonder. Het heeft allemaal een rauwe stem. Het is net of hij het uh, nauwelijks tussen zijn stembanden door krijgt. Het geluid, Maar het is, uh, dat maakt het denk ik juist zo apart. Ja. Heeft u een verzoekje? Word vriend met Charles op Facebook. En stuur hem een persoonlijk bericht via Messenger. U mag hem ook bellen. Op nummer 06 513 72. 873. Dat is 06 513 72 873. Nou, makkelijk te onthouden, toch? Maar ik heb al een verzoekje. Annemieke Vos. Jij wil uh, iets horen van Muse. Unintended. Hier komt ie. En speciaal voor uh, Anne-Mieke Vos. En dit zijn de reflections of my life. Ah, dat was natuurlijk de groep The Marmalade... met Reflections of My Life. Ik ben er fan van... mag u rustig weten, luisteraars. Maar ik ben ook fan van Rob, hoor. Rob de Nijs met het prachtige Zit een Kaars... voor je aan vannacht. Je bent het werk...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 Dat je je eenzaam voelt Wees dan gerust, er is altijd iemand Die weet wat je bedoelt Zet een kaart voor je raam vannacht Zodat ik weet dat je op me wacht Zet een kaars voor je raam vannacht, en ik kom naar je toe. Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de adem.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 Zet een kaars voor je raam vannacht, en ik kom naar je toe. Ja, de laatste keer dat ik dat nummer draai, dan reed ik terug over de Zandvoort-Salan richting Bloemendaal. Daar stond de hele Salaan. al die ramen stonden allemaal kaarsen voor. Ja, ik kon er niet over aanmelden, dat ging niet. Ik heb zelfs helemaal niet aangebeld. Dus ik denk van ja, dan, heb, dan, ben, dan ben ik te klos om al die kaarsen gaan uitblazen. En dat, dat doen we niet. ja vielleicht zijn er ook Duitse Leute die uh, heute avond uh, naar ZFM Zandvoort... heuren? Uh, zeg ik dat goed zo luister? Ik, ik ben niet zo sterk in Duits eigenlijk. Maar goed, uh, ik heb het toch geprobeerd. Spie, uh, Spezial für die deutsche Leute Peter Maffei und du. <Sie>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 we uns kennen, is mijn Leben bunt und schön. Und es is schön nur durch dich, was ook geschehen mag, ik bleibe bij dir. Ik lass dich niemals im Stich.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 dat ik ook doe. Ik heb een ziel. zagen, was ik nog zo kein andere meisjes gezakt hebben. Ik heb je lief. Ik wilde je in mijn lief hebben, Ik slaat niet meer in stieg. Ik laat je nooit meer in de steek. Nou, dat ga ik zeker niet doen voor mensen die nog een verzoekje willen aanvragen. Want die, dat mag allemaal. De, daar ben ik heel makkelijk in. Wat dat betreft, luisteraars, zit ik net te dromen over Californië eigenlijk. Dat is, met de mama's en de papa's. Die kent u ook wel, hè? Een wijn, een broodje, misschien ook een blokje kaas en mannen gewoon een biertje en geniet van de mooiste muziek bij Zierwem Zandvoort. Ja, Charles de Voogd die zong er natuurlijk als geen ander, maar Elvis Costello maakt ook een hele bijzondere uitvoering van.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 of just Met zie. Zij, nou, ik heb een goede herinnering aan, aan zij hoor. En haar moet ik wel zeggen. Ze had van die mooie heldere ogen. Precies als je dat uh, zo mag zingen met de London Philharmonic Orchestra. Mike Bed was dat van de LP. Of de CD moet ik zeggen, Classic Blue. Er staan prachtige nummers op. Ik ga er straks nog eentje draaien in het tweede uur. Uh, wat het gaat worden, dat uh, hou ik nog eventjes uh, geheim, luisteraars. Maar het wordt ook weer heel mooi. Want u moet gewoon uh, tot 12 uur bij me blijven. En dan komen er alleen maar mooie dingen voorbij. Dat beloof ik u. Dit is Bon Jovi. Mooi, as always. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me now i'm drowning in the flood you see i've always been a fighter but without you i give up now i can't sing a love song like the way it's meant to be well i guess i'm not that good at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 maar uit z'n tenen, hè? dus er moet iets van meen. Always houdt-ie van je. Mr. Bon Jovi. I just swear that And strength, happiness, and sorrow for better, for worse. From this moment You are the one Bright society is where I belong From this moment on From this moment warme, mooie stem heeft die dame toch. Shania Twain, From This Moment. We gaan even uh, een, een lichtje binnen, een traveling lichtje. Traveling Light, Cliff Richard. Got no bags and baggage. Feet ain't touching the ground Traveling light Traveling light Well, I just can't wait To be with my baby tonight Well, I've got no comb, no toothbrush Got nothing to haul Carry it only A pocket full of dreams A heart full of love And they weigh nothing at all Soon I'm gonna see that love look Plaats ook was, had je dus mensen met kort gekrind haar... en een scheiding in de linkerkant een beetje. Allemaal fans van Cliff Richard, maar je had ook een hele partij jongelui. Met name dan de, de mannen, de jongens. Die hadden een grote vetkuif en dat kwam lezen meneer. Dat ik straks nog een vol uur luisteraars blijf luisteren. Eerst komt het Niels even voorbij en dan gaan we er weer voor. Tot zo, straks meer, maar nu eerst het NOS nieuws van 11.